1 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. PvdA-leden stemmen over regierakkoord. WW-maatregel PvdA onwaardig, zegt vakcentrale FNV. En sportkoepel NOC-NSF viert honderjarig bestaan. Het weer, af en toe een bui en een graad of acht. Er staat een stevige zuidwestenwind. Vanavond wordt het vanuit het zuiden op de meeste plekken droog. Morgen eerst droog, maar in de tweede helft van de middag vanuit het zuidwesten regen. en Het wordt dan een graad of negen. PvdA-leden hebben veertig moties ingediend voor het partijcongres in Den Bosch. Op het congres kunnen ze zich uitspreken over het regierakkoord van de partij en de VVD... Wilco Boom is bij het congres, dat een uur geleden is begonnen. Wilco, hoe verloopt het congres tot nu toe? Nou, tot nu toe wordt er over die moties gesproken. En dan gaat het over moties over hele andere onderwerpen... dan het alleroverheersende onderwerp eh, zorgpremie. Dan gaat het bijvoorbeeld om, over de vraag... of er wel of niet een, een blanke tunnel moet komen. Um, het belangrijkste onderwerp is natuurlijk ook hier die zorgpremie. Uh, die bij, vooral bij de VVD, de andere toekomstige regeringspartij... zoveel commotie veroorzaakt vanwege de inkomensgevolgen. Nou, partijleider Diederik Samsom die heeft zojuist tegen het congres gezegd... dat het met die gevolgen van de invoering van de inkomensafhankelijke zorgpremie eigenlijk best meevalt. Het is vooral een kwestie van eerlijk delen en het is volgens hem onzin... dat heel veel mensen er honderden euro's per maand op achteruit gaan. Luister maar even naar Diederik Samsom. De inkomensafhankelijke ziektekostenpremie heeft veel onrust veroorzaakt. En dat betreur ik zeer. Ook omdat die onrust door halve en onvolledige berekeningen... bij grote groepen mensen onterecht is ontstaan. Mijn mailbox zit vol met mensen die met hard werken een normaal salaris verdienen... en nu een onrechte bang zijn gemaakt voor torenhoge premies van honderden euro's in de maand extra. Onnodig. De hoofdlijn van deze maatregel is eenvoudig. Verdien je samen allebei een modaal salaris, dan ga je erop vooruit. Verdien je samen, goed, allebei twee keer een modaal salaris, 140.000 euro bij elkaar, ja dan ga je meer betalen tot een paar honderd euro extra in de maand. Dat is de hoofdlijn. En natuurlijk, als er straks een wetsvoorstel ligt... dan zal er, zoals bij alle wetsvoorstellen... gekeken worden naar onbedoelde effecten... en dan is er maatwerk mogelijk. En ja, ik constateer dat er bij de VVD meer onrust ontstaat... over deze maatregel dan bij onze achterban. Maar laat wel zijn, ik voel mij daar net zo verantwoordelijk voor. Dit regeerakkoord... Dat dragen we samen. Een brug moet echt op beide oevers rusten. En ik weet ook heel goed dat er tal van maatregelen staan in dit akkoord die andersom uitpakken. Die bij onze achterban veel meer onrust zullen veroorzaken dan bij de VVD. En ook dan weet ik zeker, Mark Rutte en ik, wij staan er samen voor. Partijgenoten... Ja, een grote ovatie voor Diederik Samson, dus. Die uitlegt dat mensen die allebei een modaal salaris verdienen... er niet op achteruit gaan door de inkomensafhankelijke zorgpremie. Verdien je samen 140.000 euro. Dan ga je, er, ga, je, ga je het wel merken. Volgens hem valt het dus allemaal erg mee. En um, nou, er zijn hier uh, natuurlijk ook leden op het congres... die zich zorgen maken over de gevolgen van die zorgpremie. Er zijn leden die zeggen van nou, die knip, die grens waarboven dat gaat gelden... die moet nog wel een beetje hoger. Maar in het algemeen is de teneur hier positief. Positief over het regeerakkoord. Ondanks de pijnlijke punten die er ook voor de Partij van de Arbeid in zitten: zoals het bekorten van de WW, zoals de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking. Samsom zelf zei daar zojuist ook nog van dat dat vreselijk dwars zit. Maar volgens hem zijn er genoeg positieve punten. Het congres lijkt dat met hem eens te zijn. Dus de verwachting is dat hier om een uur of vier vanmiddag het licht op groen gaat voor het regeerakkoord met de VVD. Wilco Boom vanuit Denbos. De vakcentrale FNV roept het nieuwe kabinet op de WW niet te verzoberen. In het regeerakkoord staat dat de WW-uitkering teruggeschroefd wordt... van maximaal drie naar maximaal twee jaar. En in dat tweede jaar gaat de WW-uitkering terug naar 70 van het minimumloon. Volgens FNV-voorzitter en oud-Kamerlid van de PvdA Ton Heerts... wordt met de beperking van de WW de belangrijkste zekerheid voor mensen... in deze crisistijden afgebroken... En dat past niet bij de PvdA, zei hij in Trossekamerbreed Kamerbreed op Radio 1. De maatregelen die nu worden genomen op de arbeidsmarkt, die zijn, die zijn echt desastreus. Dat, dat is echt bijna PvdA onwaardig. Ja? Er wordt gezegd dat de WW na twee jaar gaat. Dat is niet waar. De WW is een volksverzekering. Daar betalen mensen premies voor tot op, en die gaat na één jaar. De rest ja. gaat naar de bijstand. Het is van verzekering naar voorziening. De vakcentrale zegt dat de WW nu nog een behoorlijk vangnet is... als de mensen hun baan kwijtraken. Maar de combinatie van dalende huizenprijzen... stijgende kosten voor opgroeiende kinderen en een kortere en lagere WW... zal voor werklozen voor een vrije val zorgen. Heerts, is het ook niet positief over de toekomst? Ik denk dat er de kille tijden aanbreken voor ons hele land. Het, het zijn kille tijden met die miljarden bezuinigingen. Dat is, dat is niet een feest, dat wordt niet een grote vreugde. Nee. Natuurlijk zijn het principes... En we krijgen een zware pijp te roken om überhaupt met in gesprek te, met elkaar te komen en te blijven. Ja. En daarmee doelt hij op het kennismakingsgesprek van de vakbond... met de beoogde minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher. Vakcentrale zal op het congres, waar u net Wilco Boom hoorde, een motie indienen... waarin de PvdA wordt opgeroepen de hoogte en de duur van de WW-uitkering hetzelfde te houden als nu. De VVD-top heeft op de ochtend van de Tweede Kamerverkiezingen besloten om een beperking van de hypotheekrenteaftrek te accepteren. Dat schrijft NRC Handelsblad. Toen uit de peilingen bleek dat VVD en PvdA zouden moeten samenwerken, zou de VVD-top hebben geconcludeerd dat beide partijen hun ideologische stokpaardjes moesten opgeven. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. Dan de huizenbezitters, Huisbezitters met de nationale hypotheekgarantie die kunnen te maken krijgen met veel hogere woonlasten als ze gaan verhuizen. Dat zegt de vereniging Eigenhuis. Vanaf 1 januari geldt de garantie alleen nog voor annuïteitenhypotheken. De maandlasten daarvan kunnen honderden euro's hoger zijn. De vereniging Eigenhuis spreekt van het zoveelste slot op de woningmarkt. In Syrië proberen de opstandelingen een belangrijke luchtmachtbasis te veroveren. Het is een basis in de buurt van Aleppo, die de Syrische luchtmacht vaak gebruikt voor aanvallen op het verzet. De opstandelingen kunnen zich moeilijk tegen luchtaanvallen verdedigen, omdat ze vrijwel geen luchtafweer geschud hebben. Vanochtend vroeg opent ze daarom het vuur op de vliegbasis, onder meer met raketten en mortieren. Mortiergranaten. En op video's op internet is te zien dat er grote rookwolken boven de basis hangen. Het is feest. Feest bij NOC-NSF. De sportkoepel viert groot haar 100-jarig bestaan op sportcentrum Papendal. Ondanks dat het kabinet heeft besloten dat Nederland niet meer gaat proberen... de Olympische Spelen in 2028 naar Amsterdam te halen. Welkom bij de Papendal Sportparade. Vandaag vieren we het 100-jarig 100 bestaan van het NOC-NSF. Daarom staat vandaag Papendal helemaal in het teken van sport. Ik geef graag het woord... Aan de voorzitter van NOC en NSF, André Bolhuis. Dames en heren, ongelooflijk welkom hier op onze thuisbasis Papendal. Ons sportcentrum, het hart van de sport van Nederland. En het motto van vandaag is eigenlijk... Sport moet van voorrecht, wat het vroeger was, naar recht. En we hopen dat u geïnspireerd wordt om dat met ons samen de komende tijd uit te dragen. en jullie, en... en, en. Bij een feest van NOC, NSF hoort bewegen, muziek en een beetje dans. En de twee voorzitters of oud-voorzitter en voorzitter, moet ik zeggen, deden fanatiek mee. Erika Terpster, de oud-voorzitter, André Bolhuis, de huidige voorzitter, feest bij NOC en NSF. Waar gaat het vandaag over? Het gaat over dat we 100 jaar bestaan en dat we sport aan Nederland willen laten zien. Met als boodschap, sport is geen voorrecht meer, maar een recht. Dat is de boodschap, heel verschil met vroeger Ja, ongelooflijk. En ik zat hier ook te, te bedenken, als je dan nou kijkt de centrale rol die je papa dan nog speelt. Ik ben zo trots op bij de F. Er is al veel over gezegd van de week. Maar is dan ook een beetje dat de kerst op de taart ontbreekt? Natuurlijk zouden wij en ambiëren wij, die Olympische Spelen hier ook te hebben. Want wij denken dat het goed is voor ons land, voor de sport en voor iedere Nederlander. Maar dat de landelijke politiek daar op dit moment nu niet een standpunt inneemt omdat wij denken, of men denkt, dat het een financieel hachelijke onderneming is... is volstrekt begrijpelijk. Wat er in dat regeerakkoord staat, daar hebben ze één, één woordje vergeten. Dat is namelijk voorlopig. Het woordje voorlopig. Moet je kijken wat er gebeurde in 2016. De voorzitter was blij met de sportbegroting, want er is veel aandacht. Ook zeker voor de breedte sport. Zeker, ja. U als oud-sporter, als oud-voorzitter van NOC NSF. U zegt zeker? Ik en vind... als oud staatssecretaris. Ja, ja, ja, ik vind echt dat de minister het heel goed heeft gedaan. Dat is knap, hoor. En, ja, goed, dat en, en dat er nu voor de eerste keer echt ook plannen zijn... om meer uh, sport op scholen te doen, dat vind ik geweldig. Ja, wie maakt het eerst? Wie maakt de foto? Wie maakt de foto? Ja, ik van nog jonge bewonderaars. Absoluut. <laughs> maar ze kennen me meer als burgemeester van Pluk van de Pettenflat... dan als zwemsen, Dat was ja, tuurlijk. Je, het vind je een veel leuke veel film? Ja, hè? Even kijken. Ik wens uh, jullie allemaal heel veel plezier vandaag. Er is natuurlijk enorm veel te doen. Uh, Nee, een kijkje bij het Sportdorp, in het congrescentrum... bij de bonden, in de trainingshallen. Doe mee de ja, de laatste, die u misschien wel... spreekstoelmeester en oud-judoka, Dennis van der Geest. En vanmiddag komen ook IOC-voorzitter Jacques Rogge... en IOC-lid Prins Willem-Alexander naar Papendal... om het feest bij te wonen en te praten over het belang van sport. En nu we een bijdrage van Menno Rehmeijer. Sport. Theo Jansen gaat vanavond met zijn club Vitesse op bezoek in de Amsterdam Arena... voor de competitiewedstrijd tegen Ajax. In het hol van de leeuw zou je bijna zeggen. Vorig seizoen speelde Jansen namelijk nog bij de Amsterdammers. keerde terug bij Vitesse om in Arnhem een gooi te doen naar de landstitel. Toch is het voor de 31-jarige Jansen geen must om uitgerekend tegen Ajax te scoren. Nee, zo werkt het niet. Ik bedoel, ik wil elke wedstrijd graag scoren, maar uh, ik, bedoel, ik kom niet heel veel in de positie tegenwoordig meer om, uh, om beslissend te zijn. Dus uh, ik hoop wel beslissend te zijn in, in, in mijn rol binnen het veld, maar uh, dat hoeft niet via een goal. Ga je wel juichen als je scoort? Want we zagen het laatst ook weer, hè? tegen je oude club en dan no. niet juichen. Dat is in dit geval misschien niet helemaal vergelijkbaar. Uh, nou, Niet helemaal vergelijkbaar. Ik heb tegen Twente niet, uh, heb ik het ook niet gedaan en uh, ik weet het niet.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 Nou ja, als mensen zich nu nog met dit weekend dit affiche nog eens afvragen... die Theo Jansen zat in Amsterdam, die had daar gewoon kunnen blijven. Die had ook in de Champions League misschien wel tegen Manchester City kunnen spelen en kunnen winnen. Maar hij deed het niet. Wat zeg je dan? Ja, niks. Want de, uh, de mensen die in mijn omgeving zijn weten waarom ik terug ben gegaan. Uh, na vier jaar reizen, laat ik het daar maar op houden, uh, was ik er wel klaar mee. Ja, want je bent ook nooit in Amsterdam gewonnen bijvoorbeeld, hè? Nee, en ook niet in Nanschede. Dus ik ben altijd in Arnhem gebleven en ik... Uh,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 Verkeersinformatie. In Den Haag bij de ANWB, Erwin de Hart Ja, op de A28 Utrecht richting Zwolle Staat een file door een ongeluk Tussen Afrit Maren en Amersfoort Vijf kilometer lang is de file De rechterrijstrook is bij Amersfoort dicht Verkeer richting Amersfoort Kan op de A28 bij Knoop Rijnsweert Beter kiezen voor de A27 Volg Hilversum En dan komt hij ook nog via de A1 En dat was het Dankjewel, Erwin. Belangrijkste nieuws. De PVDA-leden stemmen vanmiddag in Den Bos over het regierakkoord. En volgens PVDA-leider Samson is het akkoord goed te verdedigen. De FVV is het daar niet helemaal mee eens. De vakcentrale noemt de WW-maatregel PVDA onwaardig. En sportkoepel NOC-NSF viert zijn 100-jarig bestaan. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Tros in bedrijf.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 Woede bij de VVD en haar achterban. Hardwerkende mensen moeten straks honderden euro's meer aan zorgpremie betalen. Hoe solidair is dat? En heeft Mark Rutte de VVD-stemmers bedrogen? Vanavond debat op 2. Rond 10 over 9, live bij de Caro en NCRV op Nederland 2.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 Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Bas van Derven. Dames en heren, goedemiddag. Dit is het, bedrijf, het programma op Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven. En u had misschien verwacht dat wij vandaag uitgebreid zouden gaan praten over het wellenwee van agrariërs in de Noordoostpolder. Nee, dit wordt een speciale uitzending over het regeerakkoord. Hoe kan dat ook anders? Want wat betekent dat nou voor werkend ondernemend Nederland? In de studio Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB Nederland. Welkom. En u, Biesheuvel. Jaap Smit, voorzitter van CNV, de vakbond, hier aan tafel. Welkom. Dank je wel. Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de UvA... maar ook eh, eh, kroonlid van de Sociaal economische Raad van de SER. Dus. Nou is fijn dat u er allemaal bent. De bond, werkgevers en, eh, en adviesorgaan van de overheid aan tafel. We gaan polderen. De hele SER. Ja. Eh, dus, ja, we, ja, zitten, we zitten al in de, de, de SER. lekker <laughs> gepolderd. We gaan een stormrondje maken, heren. Allereerst, ik begin even op links met meneer Biesheuvel. Um, waar bent u blij mee en wat valt u erg tegen in het regeerakkoord? En dat mag kort. Nou, ik ben blij met het uh, doorzetten van het topsectorenbeleid. Het bedrijfslevenbeleid van het huidige kabinet. Dat is een go goede koers, daar zijn wij voor. Ik ben blij met de Europa-paragrafen. Het vorige kabinet stond toch een beetje met de rug. Leek het naar Europa. Nou, we hebben in de verkiezingscampagne als werkgevers uh, campagne gevoerd voor Europa. En ik heb heel veel regels uit onze uh, brochures teruggelezen in het regeerakkoord. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. En waar ik ook tevreden over ben, is dus in ieder geval een begin wordt gemaakt met een aantal hervormingen. Bijvoorbeeld op de woningmarkt. De bouw ligt helemaal stil. Uh, bijna bijna 100.000 mensen nog onder de bouw-CEO. Uh, twee jaar geleden bijna 170.000. Dus mm -hmm. dat gaat heel hard naar beneden. Uh, dus dat zijn de goede, uh, de goede stappen. Precies. Nou, dat is ongeveer de helft van uw spreektijd tot nu toe, ja. zullen we maar zeggen. En de pijnpuntjes, waar zitten die? Nou ja, kijk, mijn grootste pijnpunt denk ik toch op het gevoel, wat nu bij veel mensen heerst, denk ik. He, vooral bij hardwerkende mensen. Van ja, Waar gaat het nu naartoe? Ja, He, de, de midden- en topinkomens worden gepakt. Nou ja, kijk, de hardwerkende Nederlander zou ik eigenlijk willen zeggen. Mm -hmm. Kijk, we hebben als werkgevers ook gepleit voor een snelle kabinetsformatie... met duidelijke hervormingen, met heldere besluiten. Dat is belangrijk voor het ondernemersklimaat. Ja. Afgelopen maandag had ik... Mijn eerste gevoel was, was positief. Ik ja. dacht, hé, hey, gaat de goede kant op. Maar nu is dat, maar, dat gevoel... Onderdeel... Nou, ja, als je nu de getalletjes ziet... en hoe, wat de impact is op de hardwerkende Nederlander... en ook op de hardwerkende zelfstandige ondernemer... Ja, dan schrik ik toch wel heel erg. En als je weet dan dat op dit moment... het consumentenvertrouwen al zo ontzettend laag is... Ja. Uh, ja, dat moeten we ons echt zorgen maken. Maar schrikt u zo erg dat u zegt... dit kabinet is eigenlijk een niet houdbare combinatie? Blijkt voordat het op het bordet staat? Nou, ik ben een optimist van nature. Het zijn ondernemers over het algemeen. Dus ja. ik ga niet gelijk in de pessimistische houding zitten. Hmm. Okay. Maar ik vind het wel zorgelijk. Want we, nogmaals waar we behoefte aan hebben... is een hmm. uh, beter consumentenvertrouwen... Uh, een ondernemersklimaat, waar de ondernemers weer zeggen... we gaan mensen aannemen, ja, we, gaan we gaan investeren... Gaan en ik ben bang dat als dit klimaat aanhoudt, gaat het niet gebeuren. Oké, okay. we gaan naar uw buurman, Jaap Smit, CNV. Een... Wat, wat vindt u mooi, de positieve ah. punten? Nou, wat ik knap vind, is dat die twee partijen... Uh, elkaar op een aantal belangrijke dossiers hebben kunnen vinden... Hm. en niet door het sluiten van slappe compromissen... wat bij eigenlijk het huidige demissionaire kabinet nog het geval was... gevangen, gegijzeld door een de partij die niet wil... Ja. Dus uh, het is, ja, het is nodig dat een aantal zaken wordt aangepakt. We hebben het over de woningmarkt, hebben we hebben het over de arbeidsmarkt, hebben we hebben het over de zorg. Uh, dus ik vind het knap dat die partijen die toch een, uh, aan de andere kant van het spectrum van het politieke landschap staan, elkaar daarin hebben kunnen vinden. Dat is ook nodig. Uh, we hebben ook een kabinet nodig dat een aantal jaren zit en bereid is om een aantal maatregelen te nemen die pijnlijk zijn. Dat bewustzijn, dat hebben wij als CNV natuurlijk ook. Wat ik uh, moeilijk vind, is ja, het is, ik heb het een snoeihard regeerakkoord genoemd, dat mm. voor een aantal categorieën uh, mensen snoeihard aankomt. Voor de middeninkomens en daar en blijkt nu ook. alleen nodig. Dus uh, de euforie die ik de eerste dag had: van nou, mooi dat, dat ze eruit zijn en ook op zo'n zo korte termijn en we kunnen aan de slag. Als je dan ziet wat er nu naar buiten komt en wat de pijnpunten zijn, ja, dan ga je nog eens een keer op die oren krabben. En dat doen niet alleen wij, maar dat doen Samson en Rutte nu inmiddels ook voluit. Ja. En uh, de, daar zijn we de, er ook niet over klaar. Wat ja. ik dus jammer vind, is dat... Uh, jammer, uh, ja, er is sprake van hervorming. Ik weet niet of dat hervormingen zijn. Dat zijn aanpassingen, die met name zich vertalen in bezuinigingen. Als je nou kijkt naar de WW, die wordt eigenlijk teruggebracht tot een jaar. Want laten we gewoon eerlijk zijn. Hè, dus gelijk dus, ja, twee jaar, tweede jaar is gewoon de bijstand. Tweede bijstand. Nou, en dat in een tijd waarin uh, mensen gewoon werkloosheid... als een, dre een reële dreiging zien, of al in, in de WW zitten dan worden er hele concrete dingen gezegd over verkorten van de WW... en versoepelen van het ontslagrecht. Mm -hmm. En vage dingen worden er gezegd over waar het gaat om van werk naar werk... en over het investeren in mensen. Uh, terwijl, naar mijn idee, daar moet je dan net zo concreet in zijn. Daar moet je concreet worden. Ja, ja, precies. U zegt, die hervormingen, die zaak, geen hervorming. Daar nee. gaan we straks nog uitgebreid over praten. Dank voor uw toelichting. Meneer Boot, hoe denkt u erover? Moeilijk nou, als kroonlid als, als van de CER, maar nou, toch is, graag even uw, uw nou, dat, is, God, dat is niet moeilijk, want ik spreek, ik spreek gelukkig gewoon uh, voor mezelf. Ja. Uh, uh, Anders zou het een soort uh, uh, onverstaanbaar iets worden. <laughs> uh, als we met de positieve kant beginnen... en ik denk dat uh, zowel uh, Biesheuvel als Smit dat al hebben aangegeven... de bereidheid om zaken aan te pakken zat er en zit er hopelijk... Bij deze combinatie in. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Want de bereidheid om dingen aan te pakken. en de bereidheid om samen te werken. dat moet goed zijn voor het vertrouwen. Uh, constructieve, optimistische sfeer is cruciaal. Ja. We denken dat we de economie kunnen maken. dat we door middel van beleid werkgelegenheid kunnen creëren. Ja. Voor een heel groot deel is het optimisme. constructieve houding, vertrouwen scheppen. Precies. En dat is natuurlijk het drama. van wat zich deze week afspeelt. Mm -hmm. Dat dit precies het tegenovergestelde doet. Het begon maar. begon maandag het, zoveel. Dat hoorden we net van de andere het, het, het begon uitstekend. Uh, arbeidsmarkt, woningmarkt en de zorguitgaven. Uh, daar, worden, daar worden dingen aan gedaan. En ik denk ook belangrijke dingen aan gedaan. Arbeidsmarkt. Laten we ook uh, gewoon het positieve pakken. Arbeidsmarkt. Uh, wat, er, wat duidelijk uit het regeerakkoord blijkt. Is dat werk is uiteindelijk het belangrijkste van de mensen. Ja. En dat betekent ook in termen van immigratie. Immigranten moeten aan het werk. Want dat is de wijze waarop je integreert. En dat zit er heel zwaar in het regeerakkoord. Ja. Daar ben ik helemaal voor. Dat is ook iets wat de VVD ook natuurlijk nadrukkelijk heeft ingebracht. En waar we nu problemen hebben is. Waar we nu problemen hebben is dat we deze... Aanpassingen, ook de harde aanpassingen, waar Smit het al over heeft, in die arbeidsmarkt. We zijn het in slechte tijden aan het doen. Je wilt het eigenlijk in goede tijden doen. Ja. Maar dan is er veel te veel oppositie. We doen het in slechte tijden. En dan is het wel heel belangrijk dat je ook de, het fatsoen in de gaten houdt. Hmm. Hoe krijg je mensen van werk naar werk? En wat zijn die maatregelen die ja. je daar tegenover plaatst? En die staan niet in het akkoord. En daaraan gekoppeld het vertrouwen. Want het vertrouwen gaat nu op dit moment wel te paard. Uh, maar het vertrouwen, het is wel een, een, een, een gedeeltelijk, natuurlijk ook weer een telegraafverhaal. Hmm. Ik zeg even gedeeltelijk: niet, uh, de zorgen zijn terecht. De zorgen zijn terecht. Maar, maar laten, we, laten we even niet uh, ons helemaal mee laten slijpen. Uh, en ik denk dat Rutte dat wel gedaan heeft. Want ik vond het gisteren, uh, mensen die het gezien hebben... Ge Rutte, dat was steeds dieper in een maras zinken. Uh, dat is pure wijze waarop je dingen niet, absoluut nee. niet moet doen. Uh, wat de VVD had moeten doen maandag... Uh, als zij dit een, goede ma een acceptabele maatregel vond... Hè, met het uh, inkomensafhankelijk maken van, van, de uh, zorg, van, de, ja. van, van de zorg... dan had ze maandag moeten zeggen... jongens, er zit één heel groot pijnpunt in het programma. Dat betekent dat mensen die het op zich goed hebben... Hè, redelijk aan de bovenkant van de middeninkomens... Mm -hmm. die mensen gaan er zwaar op achteruit... Ja. Uh, voor al, allerlei andere groepen kunnen heel zwaar aangepakt worden... maar daar gaan we wel kijken ja. door op een verzoenlijke wijze mee om te gaan. U wil kortweg gezegd, dat is niet gecommuniceerd. En uiteindelijk hebben we dat zelf moeten ontdekken in de en de da, En dat kan natuurlijk niet. Dat Dat kan niet. Maar iets anders kan natuurlijk niet. Ja. En daar kan, krijgt de Partij van de Arbeid stra, straks een grote problemen ja. mee de echte hoge inkomens worden ontzien. Laten we eerlijk zijn, de ja. echte hoge inkomens worden ontzien. Dit zijn de bovenkant, echte de bovenkant, de hoge bovenkant van de, midden, de middeninkomens. Ja. Maar als je drie, vier, vijf ton verdient, heb je geen enkel probleem. Nee. Nee. Nee. nee, de hardwerkende Nederlander wordt dus wel gepakt. Heren, dank. Dit was een kort stormrondje. We gaan zo uitgebreid in op een aantal andere zaken. Laten we eerst even naar andere reacties luisteren. Want we hebben vijf dagen kunnen wennen of juist kunnen ontwennen... aan dit nieuwe kabinet. Een akkoord dat na vijf weken onderhandelen tot stand kwam. Geen record, maar... Het ging toch wel een beetje snel, dat bruggebouw. Ik vind het wel verrassend dat ze al zo snel eruit zijn. Het feit dat het akkoord is, daar ben ik heel blij mee. Dat ze er in ieder geval uh, uh, in een korte tijd in geslaagd zijn om een regeerakkoord te sluiten. En dat... Het is goed dat het er nu uh, zo snel is. Hè? Complimenten wel voor VVD en partij van de Arbeid dat men zo snel een regeerakkoord heeft uh, geschreven. Er ligt een pakket van 16 miljard aan bezuinigingen. VNO-NCW-voorman Bernhard Wintjes, hoor er maar over. In Nederland is het natuurlijk belangrijk dat de knopen doorgehakt zijn. Maar het kost ons wel een hoop extra bijdragen in de WW en op andere terreinen. Dus het is een redelijk kostbaar akkoord voor ondernemend Nederland. Maar wat Hans Biesheu van de MKB Nederland net al zei... het topsectorenbeleid wordt voorgezet en dat is goed nieuws... want dat beleid moet een motor zijn voor economische groei. En de benoeming van een aparte minister van Buitenlandse Handel... die past heel goed bij dat beleid, zegt Liliane Ploemen van de PvdA. Die neemt die rol op zich en ze heeft daarbij het volgende plan. Mijn vaste voornemen is om van elke euro een daalder in Afrika te maken. Van elke euro een daalder in Afrika te maken. Dus ja, daar hebben ze nog daalders. Naast buitenlandse handel heeft Bloemen ook ontwikkelingssamenwerking in het pakket. Of dat onder het topsectorenbeleid valt, ja, dat weten we niet. De plannen van het kabinet raken volgens de oppositie in elk geval die hardwerkende Nederlander. Wie dat dan ook precies mogen zijn. En als klap op de vuurpijl wordt hardwerkend Nederland. Nou, uh, die hardwerkende Nederlander, die... Uh... Wij denken altijd aan de hardwerkende Nederlander. Met honderden euro's wellicht. Die krijgt het nog zwaar, inderdaad. Ik denk dat werkend Nederland het gaat merken. Over de hardwerkende Nederlander. Stonden jullie toch voor? Nee, want die vrouw die voelt zich ook genomen. Precies, en die moeten we ook niet vergeten. Wie er ook gepakt wordt, D66-voorman Pechtold, weet wie echt de rekening krijgt. En ik ben bang dat uiteindelijk dit stevige bedrag... vooral door de keuzes gaat neerkomen bij de werkenden en bij de bedrijven. Daardoor loopt ook de werkloosheid op. En Mil Roemer van de SP gaat iets verder. Hij gaat er vanuit dat rijke VVD'ers de dans willen ontspringen. Alleen die bestaan niet, zo zegt premier Rutte. De heer Roemer maakt de fout te denken... dat de mensen met een laag VVD stemmen... en de mensen met een hoogsalaris stemmen op Partij van de Arbeid. Waarom is dat? Omdat de meeste mensen met een laag bij de overheid werken uh, en daar de Partij van de Arbeid... nog steeds een grote partij is. Hoe dan ook, iedereen moet inleveren. Behalve misschien die enkele PvdA die een hoge ambtenaar blijkt te zijn. Nou, als je dan wordt ontslagen, dan ben je echt aan de beurt. Want de duur van de WW wordt verkort naar twaalf maanden. En de ontslagvergoeding gaat ook nog naar beneden. Henk van de Kol van de FNV Bondgenoten. Volgens het val van regeerakkoord betekent voor deze mensen ook... dat ze te maken krijgen met een val, een vrije val... naar een minimuminkomen toe. En dus moeten we misschien eens gaan nadenken over polderen. Weekoverzicht, weekoverzicht. Nou, dat komt goed uit, ik zei het al eerder, we gaan polderen, want de vakbond, de werkgeversorganisatie en de advie het adviesorgaan van de overheid zit aan tafel bij monden van Hans Biesheuvel, MKB Nederland, Jaap Smit, CNV en Arnold Boot van de SER. Uh, allereerst die uh, vakbeweging, uh, meneer Smit, die werd op het laatste moment geïnformeerd, slechts geïnformeerd, over de plannen die al vaststonden. Hoe heeft u dat nou kunnen laten gebeuren? <lacht> ik Ja, ik heb een aantal ja. weken daarvoor uh, uh, contact gezocht... van horen zoals we gaan praten over de arbeidsmarkt... en zou het er goed zijn als wij daar als sociale partners... een goed gesprek met elkaar zouden En omgevoeden. toen zei je de radiostilte? Ja, dat laat ik, dat laat ik zeggen. vlak voordat het, uh, het formatieoverleg dus uh, klaar was... Uh, zijn mijn, onze collega's, de collega van Hans Biesheuvel, uh, Wintjes... en mijn collega Ton Heerts als vertegenwoordigers van de Stichting van Arbeid... Ja. op de koffie geweest, om maar zo te zeggen. En ja, dat was niet veel meer mogelijk dan horen wat... Uh, Althans in vage bewoording wat de plannen zijn. En eigenlijk de vraag stond centraal... hoe gaan wij nou de komende tijd als polder en politiek met elkaar om? Maar dat is toch het slechtste begin van een polder die er is? Ja, dat vind ik ook laten Nee, maar er is ook veel te herstellen in de polder. Maar de laatste tijd is er enorm veel over geschreven en gezegd. En uh, daar pleit ik zelf bijna elk interview voor. Wij moeten zuinig zijn op het overlegmodel. Maar dan moeten we wel met elkaar bereid zijn om die compromissen te sluiten, te leveren. Okay, en... Maar als een kabinet nu al begint met het niet compromissen sluiten, maar eigenlijk een boodschappenlijst te geven te zeggen: Dit is de ellende die u voor de kiezer krijgt. Legt u het maar ja. uit aan uw leden. Dan hebben we het toch niet over pollen. Nee, dat is ook zo. Nee, dat is ook zo. Dus, uh... Maar hoe heeft u dat kunnen laten gebeuren? Want u heeft er wel aan tafel gezeten. En ik zag daarna, na afloop, uh, iedereen na tien minuten koffie drinken weer naar buiten. komen. Ja, hoe, hoe heeft u dat in kunnen dat, in het In het beraad. En iemand zei op dat moment: van, Nou, we hebben nou een boodschappenlijst gekregen. Dit het kan gewoon niet. Ja, maar, laat ik zeggen, de afgelopen week hebben wij het ook uh, laten horen... wat ja. wij van deze ja, maar... gang van zaken vinden. Maar, maar niet. Even één ding. <laughs> nou ja, wacht niet, even. niet. Met het Koendersakkoord is ja. ook uh, getoond... hoe geweldig gemakkelijk uh, de politiek op dit moment... met uh, resultaten die in de polder bereikt worden. Het pensioenakkoord noem ik maar als voorbeeld... Mm -hmm. Dat is binnen 48 uur van tafel gehaald. Het is niet echt hoopgevend voor de manier waarop we in de komende tijd, in deze lastige tijd, met elkaar tot, tot compromissen kunnen, uh, mm. kunnen komen. Hoe denkt u erover, hier, meneer de Bishevelt? Hoe het poldermodel in elkaar zit? Uh, nou nou ja, je, kijk, een kijk, ik geef poldermodelletje hoor van Smit. <laughs> nou, ik heb, met het woord polder, dat is meer semantiek, heb ik niet zoveel. Maar ik, <laughs> ik zeg wel vaak uh, met Jaap Smit: ben ik het helemaal eens. Kijk, die overleg-economie is wel cruciaal. Kijk, ja. als je kijkt naar de. Nederland na de Tweede wereld, wereld, Wereldoorlog is opgebouwd. Hè. We zijn een van de rijkste landen in de wereld geworden. En mm -hmm. is zeg altijd mede dankzij die overlegeconomie. We zijn een stabiel land. Ja. En hebben we ook mede aan die overlegeconomie te danken. Dus en ik nu... ben een groot voorstander van. Mm -hmm. Juist bij dit soort grote, marieuren, lastige hervormingen. Hè, zoals op de arbeidsmarkt. Dat dat om het draagvlak in de maatschappij... Te, te vergroten... Ja. Dan is het ja, van groot belang dat die overlegrekening weer op gang komt. Ja. En dat blijkt nu wel. Hè, want ze je nu een klein kamertje in de Binnenhof... allemaal beslist, zonder voldoende... Ja. Uh, overleg ja. met ons, ja. en kijk wat er gebeurt. Dus ik hoop dat de politiek daarvan leert. Mo we moeten wel eerlijk zijn. Uh, ik zit nog niet zo heel lang in die SER. Ja. Jaap ook nog niet. Kijk, de SER... Uh, heeft niet geleverd. Hè, de laatste jaren. Ik bedoel, op het ontslagrecht... zijn wij niet als sociale partners... naar de politiek gegaan en gezegd, kijk... hier is het compromis. Dat hebben we niet gedaan. Dus... Ja. Uh, we moeten ook een beetje naar onszelf kijken, we hebben het ook laten gebeuren. Dat spijt me ook zeer, ik zit er zelf sinds 2,5 jaar in... en ik heb eigenlijk van begin af aan gezegd... toen het huidige demissionaire kabinet, dat nu zeg maar de trappen afgaat... en maandag komt een nieuwe, toen dat kabinet aantrad heb ik zelf gezegd in de serre ook van hoorsmensen... laten we nou ons niet rijk rekenen met een, met, met een bedriegelijke rust... op, op hete uh, hangteboezem op z'n koot op als, als ontslagrecht ja. en andere zaken... Dat zit op slot in dit kabinet. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht om daar nu met elkaar over aan de praat te gaan. Nou, Hans weet dat. We hebben er met z'n twee regelmatig over gesproken. Ja. Ja. En als je dat dus niet doet, ja, dan grijpt de politiek haar uh, primaat en dan sta je buitenspel. Dus het ligt ook voor een oh, deel aan de manier... Ja. Ja, okay. Kijk, dus. kijk uh, ik heb het uh, inmiddels de afgelopen tien jaar bijna in de SER uh, mogen aanzien. Hm. Uh, het afgelopen kabinet had natuurlijk niks met de SER had niks nee, met het, het poldermodel. Ja. En als de politiek niks met het poldermodel heeft dan kan het poldermodel daar ook in de CIR daar in wezen niks aan doen. Ja. Dat betekent dat het inderdaad zo was. Dat afgelopen, het, het afgelopen kabinet veel liever direct zaken deed met VNO en NCW. Uh, ja, Biesheuvel, uh, zit daar, Hans Biesheuvel zit daar uh, in wezen namens het MKB. Dus ik zeg altijd, hij zit in het verkeerde gebouw. Maar voor een of andere reden willen ze, willen ze fuseren, daar ook al fuseren. Ik zou zeggen, ja, dat la, la, laat, laat zijn, laat zijn beweging... Niet opzicht, viveren, dus ja, uh... maar je zit al in hetzelfde gebouw. Hans, jou opvolgen met één pennestreek is gefuseerd. Dus uh, door, nee. had je, ik zal nee, nee, nee, nee. Maar, nee, ik het één Maar ik, ik, ik vind het. Nee, maar goed, even. Het is natuurlijk een gedeeltelijke zijpad. Maar ik wil wel dat. VNO ncw was dermate dominant. In de afgelopen met, het, met het afgelopen kabinet. En het kabinet mm. wilde dat ook. Uh, dat de vakbeweging. Uh, in wezen buitenspel werd gezet. Ja. De vakbeweging had natuurlijk ook een hele moeilijke tijd. Van verscheurd raakte. Of verscheurd de, raakte. De, de, de maar dat, en linden, ja. de causaliteit was niet van verscheurd raken... en derhalve staan ze buitenspel. De causaliteit was echt dat het afgelopen kabinet... wilde Alleen met werkgevers afspraken maken. Okay. Dat topsectorbeleid waar Hans Biefheuvel opeens zo enthousiast over is... Uh, dat is, uh, laten we helemaal eerlijk zijn... daar is de vakbeweging nooit in gekend... Daar, zijn, daar is de SER nooit in gekend. Economische zaken is toch een beetje mijn ministerie. Als ik ooit ergens adviseer als economische zaken... Ik kan je zeggen, ze hebben nooit mijn advies over topsectorbeleid gevraagd. Omdat het een politiek speelgoed is... Politiek speelgoed, economen hebben daar, mochten daar niks over zeggen. Omdat economen heel snel zullen zeggen: Jongens, ben je echt met het goede bezig met topsectorenbeleid of ben je het bestaande aan het beschermen? Want ja. de bestaande en bedrijven zitten aan tafel. Dat is wat u zegt. Je beschermt nou, het echt bestaande. Kijk, ik ben, niet, zijn er ik, niet. ik ben niet blind tegen topsectorenbeleid, ja. maar je moet er ook niet blind voor zijn. Okay. En, en, en dat risico zit erin. En we moeten daar een open discussie over hebben. Het topsectorenbeleid is iets wat ook werknemersorganisaties okay. aangaat en niet alleen werkgeversorganisaties. Ik wil straks nog even terugkomen op dat, op dat topsectorenbeleid even een paarden van, van Bieser, want dat begrijp ik. Maar laten we nog even teruggaan naar het polder waarmee we begonnen. We hebben dus nu alle clubs weer aan tafel. We mogen weer gaan meepraten met het kabinet. Hartstikke mooi. Uh, dat kabinet heeft, uh, zo uh, zei boot al, daar nou, bent u het vast mee eens, slecht gecommuniceerd als het gaat over een aantal dingen die uh, de hardwerkende Nederlander aangaan. Gaat dit nog goed komen straks? Valt hier nog te polderen met dit kabinet? Het uh, staat weer, nou, ik, heb, de bordes, ik he? heb Ik heb de indruk van wel hoor. Ik bedoel, staat u kunt regeren, kort. Dat men is dus de overleg-economie weer ja, ja. opnieuw. Uh zeg maar, In ere wil herstellen. Dus ja, ik ga in ieder zeggen. Er zijn hervormingen aangekondigd. Eigenlijk zijn het geen hervormingen. Zegt u tussen de regels door. Nou, Verklaar u e nader. Nou ja, ik vind eigenlijk dat als je het het regiekort kijkt, ik vind het, eh, het draaien aan knoppen van een versleten apparaat. He, dus, wordt dus uh, heel specifiek? Nou, als je kijkt naar, naar zeg maar, de hervormingen op de arbeidsmarkt, dat worden hervormingen genoemd, maar in feite zijn het gewoon knalharde bezuinigingen. Ja. Die aan de ene kant, we zijn heel concreet over het afbreken van wat gebeurt er als je ontslagen wordt. He, het ontslagrecht en die WW, dat ja. is echt een enorme klap. Je ja. zult maar werkloos worden. En vage uitspraken over wat... ja, dan moeten we vervolgens gaan nadenken... over hoe we dan mensen van werk naar werk begeleiden... en hoe we dus uh, mensen langer kunnen laten werken. De, wees dan net zo concreet in de andere kant. En wat, wat ik bedoel te zeggen met... je draait aan knoppen van een versleten apparaat. Het is een beetje aan de achterkant draaien we er wat van af. We denken een beetje aan de voorkomt. Maar waar het om gaat is dat we met elkaar opnieuw moeten gaan nadenken... over ho hoe de relatie tussen werkgever en werknemer is in deze tijd waarin heel veel mobiliteit van mensen verwacht wordt... waarin flexibiliteit verwacht wordt. Mijn stelling is vast is te vast en flex is te flex. Dat geeft een nutshell aan waar we het over moeten hebben. van Wat is de relatie tussen werkgever en werknemer? Is iedereen van, ik buit jou uit en uh, ik geef je een lullig flexcontractje van een jaar... en ik steek geen cent in jou en daarna ben je weg? Of zeg je, en dat zou mijn idee zijn... Dat moet, daar moeten we met elkaar over gaan nadenken. Als ik als werkgever tegen een uh, werknemer zegt... ik ben blij dat je bij mij komt werken. Ik wil in die paar jaar dat wij afspreken... zeg vijf jaar, drie, vijf jaar, weet ik veel, daar moet je over nadenken... wil ik dat jouw marktwaarde vergroot. Dat betekent dat ik als werkgever in jou ga investeren. Dan moet je ook uit je stoel komen om in je te laten investeren. En als wij uit elkaar, uit elkaar moeten, om een goede reden... want dan moet je elke keer nog een goed verhaal bij hebben... Mm -hmm. dan ben jij in die tussentijd als werknemer meer waard geworden... Dat maakt maak je kans op een andere baan vergroot. En als ik me als werk, werkgever ook nog mee verplicht voel of mee verantwoordelijk voel voor een goede transfer van werk naar werk. Dan hebben we volgens mij allebei wat we nodig ja, hebben. Hans gekon... wil wil, zeg maar, Hans Biesho van MKB wil. Ik wil niet van eeuwigheid aan iemand vast moeten zitten. Want dan kan ik niet mee aan de golven van de economie. Ik als werknemer wil continuïteit. Ik wil zicht op continuïteit. Om je waarde te vergroten. Je wil zorgen dat je een andere. Ik vind dat we op die manier eens met elkaar aan de praten. Het voor voorleggen economie zie je. Dus inderdaad gestart. Heel goed. Nibi's, wat vindt u hiervan? Prachtig plafondsmid. Het klinkt hartstikke goed. Maar je moet wel een paar dingen even op een rijtje zetten. Kijk, op dit moment is het MKB ontzettend moeilijk. De helft, de detailhandel, ik denk meer dan de helft in de bouw vecht wordt voor voorbestaan. Ja. Hè? Uh, kredietverlening ligt bijna stil. Hè? Nagenoeg stil naar het midden- en kleinbedrijf. Dus uh, de ruimte om te investeren... de ruimte om een heleboel mooie plannen te financieren... is gewoon heel gering. En als we nou even terugkomen op, op, die, op die WW... kijk, ik vind het ook rigoureus. Hè? Zeg, laat ik dat eerlijk zeggen. Mm -hmm. En ik ben het ook met uh, Arno Boot eens... dat we gaan nu dakken repareren terwijl het regent. Hè? Terwijl het hadden moeten doen toen de zon scheen. Ja. Daar zijn we het over eens. Ja. Maar wat ook waar is, dat de overheidsfinanciën natuurlijk de laatste jaren vol uit de pas zijn gelopen. Mm -hmm. We hebben een tijd gehad dat er 100 miljoen per dag meer uitgaven dan, dan, dan er binnenkwam. binnenkwam. Nou, yep. Nu is het ook 50 miljoen geworden. Yep. Maar de afgelopen kabinetsperiode is de staatsschuld weer met miljarden gegroeid. Dat mm -hmm. moet ook reëel zijn. Yep. En daarnaast, we hebben we een enorme economische crisis achter de rug. We hebben de eurocrisis. Nou, daar zitten we nog meer En één ding is wel zo. Yep. Hè? Ik ben ook bezorgd over de stemming in het land op dit moment. Maar we moeten ook reëel zijn. Mm -hmm. In de campagne hebben alle partijen ook gezegd. We gaan met z'n allen straks een rekening betalen. Ja. van de we crisis. We moeten, moeten allemaal terug, we moeten allemaal, terug. We moeten allemaal inleveren. Maar ik hoor Smit net zeggen. Uh, je, je... En, er is dus, ja, maar ik wil ja. zeggen: het klinkt hartstikke goed. En ik wil heel graag met Jaap Smit dit verder uitwerken mm -hmm. de komende maanden. Want daar sta ik helemaal voor open moet ons wel realiseren, de gemiddelde mkb-ondernemer vecht op dit moment echt voor het voorbestaan. Ja. En heeft heel weinig ruimte. Ja. En vooral een hele dunne ordeportefeuille. Maar begrijp niet verkeerd, dit, dit is ook niet iets wat je kunt uh, implementeren. of uh, uh, laten ingaan op voor iedereen op 1 januari 2014, bij zo'n spreken. Maar waar ik voor pleit. is als je nou eens kijkt hoe omzichtig en voorzichtig. met name de VVD omgaat. met, met bestaande gevallen waar het gaat om, om het veranderen van hypotheekrenteaftrekregels. Ja. Dat is de, een zekerheid waar mensen heel veel behoeften hebben. Een andere zekerheid is de zekerheid van werk. Is baanzekerheid. En als je nou eens kijkt met wat voor een gemak daarin gesloopt en gebroken wordt. Ja. Uh, laten we nou diezelfde zorgvuldigheid ja. ook betrachten bij hervormingen van de arbeidsmarkt. En dan is echt aan de praat raken over ja. hoe, hoe is dan die nieuwe relatie tussen ja. werkgever en werknemer in het licht van de huidige economie. Nou, vanmorgen spraken we kamerbreed de Kamer breed met, uh, met uw tegenhanger van de FNV. Ton Heertsen, die zei dit. De maatregelen die nu worden genomen op de arbeidsmarkt. Die zijn, die zijn echt desastreus. Dat, dat is echt bijna PvdA onwaardig. Ja? Er wordt gezegd dat de WW na twee jaar gaat. Dat is niet waar. De WW is een volksverzekering. Daar betalen mensen premies voor. Tot op, en die gaat naar één jaar. De rest ja. gaat naar de bijstand. Het is van verzekering naar voorziening. Dat is Heerts vanmorgen. Ik zie u hard op ja, de, ja knikken. Daar ben ik het helemaal met hem eens. Ja, maar PvdA onwaardig. Laten we dat er even uitpikken. Heeft hier een Partij van de Arbeid uh, ontzettend zitten suffen? Nou ja, goed, dit is natuurlijk het dossier wat bij de Partij van Arbeid net zo pijn doet als het dossier over, die zorg, die over die vakkomst, de zorg of de, de zorg. Ja, ja. Dus ja, het dus is geven en, uh, geven en nemen geweest. Geven en nemen geweest. Maar kan je dan ook zeggen dat die partijen, meneer Boot, uh, zich op papier uh, cadeautjes hebben, hebben gegeven zonder er maar na te denken wat dit zou betekenen voor werkgevers en werknemers? Nou, ik, ik vind dat te extreem. Ik vind dat ja? extreem. Het is, het is gewoon onvolledig. Uh, dat, dat je op zichzelf zegt dat werknemers niet lang in de WW moeten zitten... omdat dat uiteindelijk een moras is. Ja. En die mensen, je, je moet die mensen tegen zichzelf in bescherming nemen. En ja. dwingen om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. En dat binnen ze, na, na zes maanden dat hele begrip passende arbeid wegvalt. Dat je hoe dan ook een baan moet accepteren. Daar ben ik helemaal voor. Ja. Dus in dat kader is het modernisering van de arbeidsmarkt. Mensen in een moeras laten zitten, werkt niet. Maar wat ontbreekt, er? wat ontbreekt er? En dat is natuurlijk hetgeen waar Jaap Smit het over heeft. Ja. Dat hele traject. Hoe je mensen weerbaarder maakt. En gaat helpen om van baan naar baan te gaan. Ja. En dan ja, toch iets te zeggen over. Hans Biesel, Jaap Smit, eh, toch een beetje een tegenstelling. Van wat is die verantwoordelijkheid die een werkgever kan hebben. Laten we eerlijk zijn: MKB-ondernemingen, kleine ondernemingen, uh, die uh, je wilt dat die mensen aannemen, die hebben geen afdeling personeelzaak van 20 mensen. Ja. Wat betekent dat? Dat betekent dat, ze, dat je hun niet kunt confronteren met het feit dat als ze iemand aannemen, dat ze, daar, dat ze daar eigenlijk wie weet wat mee moeten doen, omdat ze anders niet op een verzoenlijke manier ervan af kunnen of gigantische boetes krijgen. Ja. Dus we moeten echt nadenken hoe we mensen kunnen ondersteunen zonder de werkgever een wezen strop om zijn nek te leggen, waardoor die niemand meer aanneemt. Ja, maar dan andere kant. Maar dat zonder, is nu wel de situatie, te... hè? want ik, bedoel, ik maak me er echt zorgen over. Hè? Kijk, mijn gemiddelde achterbannen, en laten we even goed, uh, ik zeg het nog maar eens één keer op de radio duidelijk. 99% van Nederlands bedrijfsleven is MKB. Hè? Door mijn gemiddelde ja. achterban heeft vijf tot zes medewerkers. Ja. En het aantal gaat naar beneden in plaats van omhoog. Vijf tot zes is de maat der dingen. En wat doen we op dit moment? We leggen steeds meer verantwoordelijkheid op het bordje van die ene man of vrouw. die achter de toonbank staat of bloemen staat te schikken. met één of twee of drie collega's. Ja. Dat zijn, daar hebben we het op dit moment over. En als je dan weet dat de helft uh, geen zicht op pensioen heeft. Hè? Want men dacht, nou ja, mijn pand is straks met pensioen. Nou, dat valt weg. We hebben net gelezen, je bedrijf is niet te verkopen op dit moment. Er is geen belangstelling voor. De bank financiert het niet. In het familiebedrijf, hoeksteen van de Nederlandse economie... is maar in 13% van de gevallen in zicht op opvolging. Dat zijn wel de bedrijven die de afgelopen jaren... Nederland op de been hebben gehouden. Dus daar moeten we ook echt heel zorgvuldig mee omgaan. Ik vind die mensen niet zielig. Er is helemaal geen reden voor. We moeten wel ons realiseren dat dat de mate dingen is. En ik heb het ook, want ik ben toch iets vaker ook toch wel naar die formatietafel geslopen... stiekem af en toe eens een keertje om een stem te laten horen. Heb ik Jaap ook ongetwijfeld gedaan. Um, ik heb daar wel een paar keer flink aandacht voor moeten vragen. Want het wordt heel makkelijk overheen gelopen. Ja. Ja, dat dat de maat der dingen is. Maar goed, mij gaat het om een goede balans. Ik, ik kan ermee leven. of ik, ik, ik accepteer of ik vind het eigenlijk wel van deze tijd... dat je als werknemer... Uh, meer de eigen verantwoordelijkheid moet nemen... voor je eigen aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt. He, dus de, ja. dat is gewoon wat er nu dat aan de tijd te is. Te is. Ja. Ja. Ik denk dat het voor nieuwe generaties ook gewoon gesneden koek is. Ja, ja zeker. He, dus uh, laten we ook gewoon echt jaren vooruit kijken... hoe zou het er nou over uh, in de arbeidsmarkt van mijn kinderen... die 24 en 26 zijn, uh, uit moeten zien... in plaats van alles op slot te zetten. Dus oké, okay, als werknemer zal ik meer en langer... de uh, verantwoordelijkheid moeten dragen... voor mijn eigen aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt... En ik verwacht van zeg maar, de werkgever en de overheid dat ze mij op een of andere manier ook in staat zullen stellen om langer aan die aantrekkelijkheid te blijven bouwen. Dus investeren in mezelf. En ik heb helemaal niet de bedoeling om jou inderdaad het ondernemen onmogelijk te maken, Hans. Maar dat is het gesprek dat wij met elkaar moeten voeren. Van hoe kunnen wij. Moet er moet wel onze... ruimte zijn, ja. Want als je nou bijvoorbeeld weet: de gemiddelde MKB-ondernemer is een ib ondernemer Die betaalt inkomstenbelasting. Nou, het gemiddelde van uh, inkomen van de, van de MKB-ondernemers gedaald in twee jaar tijd... van 38.000 euro naar 30.000 euro. Dat is, dat is, dat is bijna ja. 20% minder. Als je nu ziet wat de zorg gaat betekenen voor de zelfstandige ondernemer... Weg ja. van kijk, de zelfstandige de aftrek... Ja. praat je over 10, 20 procent minder inkomen... wat ja. al fors gedaald is. Ja, met alle respect, er is helemaal geen ruimte is het om geen te investeren. Meneer Boots, ben je Ja, kijk, het probleem is, we halen eigenlijk twee dingen door elkaar. Hè. De, mm -hmm. de huidige moeilijke omstandigheden... waar we trachten alle maatregelen te nemen... en uiteindelijk het eindplaatje waar we heen willen. Dus, Hoe echt? willen we dat die moderne arbeidsmarkt eruit ziet? En, en dat halen we door elkaar. En dat heeft natuurlijk ook een directe link met het poldermodel en met de SERG. Hoe krijgen we on ondernemers en ZZP'ers in de zeg, in plaats van ja. eigenlijk alleen de stem van VNO en CW, wat alleen die grote bedrijven zijn met een afdeling personeelszaken ja. Ja. van 33 mensen? Waarom worden die ZZP'ers consequent vergeten? Want ook in dit dat hele regeerakkoord, in 300 pagina's bij wijze van spreken, wordt met geen woord gerept over die 800.000 hardwerkende ZZP'ers. Dat, dat is natuurlijk een relatief eenvoudig antwoord. Alles wat georganiseerd, ja. wordt, georganiseerd is, zit ja. aan tafel. En, en dat is dus het gevaar altijd. We ja. zitten altijd met het bestaande aan tafel. We dus we lopen altijd op de werkelijkheid ja. achter. Nou, hoe ja, ik ja, vakbonden maar... de laatste tijd zeggen... wij komen ook op voor de ZZP'er. Ja. Maar in maar de praktijk dat... blijkt er dus niets van. Ja, Eén, nee, dat is een paradox waar we het over hebben. Ja. Een, zeg maar, een karakteristiek van een ZZP'er... Is, is dat hij gewoon met niets niemand iets te maken wil hebben. Ja. Ja. Dus hou op met het georganiseerde. Ja. Ik ja. maak altijd onderscheid tussen twee categorieën. De categorie vrije vogels. Dat zijn de mensen die een duur kunstje kunnen. En die hebben geen werkgeving. Even nodig en je hebt de ja, precies. Je hebt de categorie uh, vogelvrij, hè. dat ja. zijn de metselaars en de timmerly die in de bouw ontslagen worden voor een uurtje, een factuurtje. Ja. Nog zo'n hè ja. Ja. Ja. dus het, maar die mensen, met name de eerste categorie, ja, je belakken, alles wat naar organisatie ja. ruikt. Ik zoek het zelf wel uit de nee, ja. grote getallen en de, de, de, de mensen waar we zorgen over moeten maken, is natuurlijk die tweede categorie, dat precies, ja. namelijk dat een, dat een aannemer tegenwoordig geen mensen meer in dienst heeft, die heeft allemaal zelfstandigen in dienst. Ja, ja. En, en en die groep, daar moeten we arrangementen vinden op de arbeidsmarkt. En die groep laat zich niet makkelijker organiseren. Die wordt niet gerepresenteerd door de bestaande partijen aan tafel. En dat is, uh, ja, dat is, uh, dat is de uitdaging waar we ja. voor staan. En dat is waar de SER ook voor staat, voor die uitdaging. Want daar zal ze invulling aan moeten geven. Ja. Maar het gevaarlijk in deze tijd, ik noem het regelmatig. Kijk, er wordt een hoop uh, gezegd en, en soms gescholden op de vakbeweging. Ook voor een groot deel onterecht. Hè? Want wie vertegenwoordigt nog 20% van uh, uh, de bevolking in Nederland? Ja, laten we het maar zo hard op zeggen. Maar ja, op als je, okay, maar als je zo... de ontwikkeling op de arbeidsmarkt ziet. <laughs> je ziet, nee, je maar goed, je je ziet gewoon uh, die ZCP, die tweede ja. categorie die ja, ja. ik noem. Dat is ja. de dagloner uit de eind 19e eeuw. Ja. Dus iemand die zonder bescherming op de arbeidsmarkt komt. Die uh, uh, als hij ziek wordt gewoon geen inkomsten heeft. Nee. is de tijd waarin de vakbeweging is ontstaan. Ik snap heel goed dat wij ons moeten aanpassen aan de, tij aan de tijd waarin we leven. Maar ik zou ook wel tegen veel mensen willen zeggen die nu lopen te schelden en te schimpen op de vakbeweging. Kijk goed uit wat je op dit moment aan het weggooien bent. Want uh, uh, die, wordt die biedt toch absoluut geen, vergeend, geen veilige haven voor juist die groep zzp'ers. Dat denk ik dat wel. We, we, ja. laat ik zeggen, nou en of wel, maar echt... Je moet, je moet ook wel. Je willen laten. Mm. Vertegenwoordigen. Okay, maar maar, maar dit is, als we de vakbeweging opzij schuiven, ja. dat is er het laatste wat het exact. belang is van, van die groep. Want, Absoluut. want, want uiteindelijk is nee, het een dat... geweldige grote groep mensen maar... waar, waar, waar, waar ook het, toch ook het groeipotentieel van de vakbeweging zit. Het is een groep die bescherming nodig maar heeft. Maar vindt u binnen om... boot dat die vakbeweging genoeg doet om die ZZP'er er binnen te halen? De, de vakbeweging zelf zal ook van zichzelf vinden ja. dat ze niet genoeg ge doet ja, en niet genoeg gedaan heeft. Maar dat betekent niet dat we nu de dat vakbeweging aan de liggen. kant moeten schuiven. Nee, nee, nee, nee. Want het is, het is wel de hoop meneer dat we toch graag de vakbeweging de schuiven. Nee, nee, ja, nee, nee, absoluut nee, niet. Nee, Absoluut niet. Zo, is die overleggen, overleggen de economie mensen. heb ik net al gezegd, vind ik cruciaal. Excerpt, dus excerpt. Uh, daar investeer ik ook graag in. Nee, maar kijk, degene, de groep die echt heel veel voor, voor zzp'ers doet, is MKB Nederland. Ja, ik bedoel, er wordt heel makkelijk over zzp'ers gesproken, maar kijk, we wij, wij hebben de kappers. Né? Ik ben gisteren bij de schoonheidsspecialisten geweest, zijn allemaal mensen met. Waar zitten die, er ook die een zaten op? Die kunnen metselen en die bijna. Nee, de, de schilder, werken? de stukken dat zijn allemaal mensen die ja. die vaak voor zichzelf werken. of hoger één medewerker hebben dus, en daar. Daar gaan wij vol voor. Hè. Dus die ja. ZZP'ers. Die, die zijn vaak allemaal onder één hun belangen zeggen worden. Dit. Nou een deel wel. Kijk ik ben het helemaal mee eens. Kijk die gedwongen ZZP'ers. Ja. Iemand die ontslagen ja, wordt ja, bij een groot bedrijf. Ja. Die niet anders meer kan dan voor de helft ingehuurd worden. Ja da daarvan zeg ik ook heel eerlijk hm. gezegd. Dat gaat met te ver. Hoe dat nu gaat. Er wordt heel makkelijk met die mensen omgegaan. Maar we hebben nog niet zo lang geleden een ser advies gehad. Uh, over het fenomeen ZZP. En daar, uit dat onderzoek blijkt. Dat 85 geloof ik. 88 procent van de die zich nu zzp'er voelen. Eigenlijk dik tevreden is. Hè? Ja. Dus we hebben het over een 10% wat zegt. Nou ja, ja, ik ben gedwongen en ik kan niet anders. Maar ik wil nog één ding zeggen. Want ik was afgelopen donderdag bij een installatiebedrijf. Hè, in Tiel. Nou, vergelijk maar even met zo'n aannemer. Die had eh, tot voor kort had gemiddeld zes maanden eh, werk. In de ordeportefeuille, ja. Op dit moment zes weken. Hm. Zes weken werk. Hè? Dus ja dan begrijp ik dat zo'n bedrijf zegt... ja, ik kan nu geen mensen in vaste dienst aannemen. Nee. Dat risico kan ik gewoon niet nemen. Sterker nog, de bank verbiedt het. heeft een paar regeltjes neergelegd. Meneer, u mag geen vaste nee, maar... contracten afsluiten. Nou ja, je wil wel de mensen die in dienst hebt... wil je vasthouden. De eigenaar vecht nu echt letterlijk voor zijn voorbestaan. Nou ja, daar moeten we ook reëel in zijn. De ordeportefeuille bij de gemiddelde bedrijven is gewoon ja, heel, heel dun. Ja, ja, ja. Maar goed, Hans, ja. het gaat mij om korte en lange termijn. Uh, als ik naar de korte termijn kijk... we hebben nu inderdaad een, een crisis die we met elkaar moeten oplossen... waar veel mensen het water aan de lippen staat. Het geldt trouwens aan de kant van de werknemer net zo. Hè? Want zoals jij uh, aangeeft wat de... Wat de, uh, de de situatie bij jou achterban is... Nou, ik heb heel veel mensen die dreigende werkloosheid boven zich hebben. Die werkloosheid wordt uitgekleed. Het wordt makkelijker om, aan de, om ontslagen te worden. Dus we hebben we got a situation, zoals de Amerikanen het zo mooi kunnen zeggen. Daar zijn we samen in die polder uh, verantwoordelijk voor. Daar moeten we maar tegelijkertijd lange termijn. We moeten die tijd ook eens gebruiken... om op de lange termijn met elkaar aan de praat te gaan. Dan zeggen we, hoe ziet het nou, hoe ziet nou die, die arbeidsmarkt van ja, over, over, over vijftien jaar, jaar, jaar precies. Nee, ja, maar ja. daar ben je totaal mee eens. Kijk, en daar kun je het poldermodel... en ook de SER natuurlijk het een en ander wel verwijten. Hè. De partijen die betrokken waren bij de SER... waren niet bereid fundamentele vraagstukken aan de orde te stellen... Ja. waar ze het vertrouwen hadden dat ze onderling tot een compromis konden komen. Dus ze hebben fundamentele vraagstukken aan de kant geschoven. Ja. Vandaar dat die arbeidsmarkt, het pensioenvraagstuk, het woningvraagstuk... elk belangrijk maatschappelijk vraagstuk... daar hebben sociale partijen zich aan ontrokken. Ja, ja. en dat hebben ze langdurig gedaan. En dan ook nog met de steun van het huidig demissionair kabinet. Hier, we gaan even naar iets anders. Een ander punt laten we aanroeren door onze columnist van deze week... en dat is Peter Paul de Vries. Beste luisteraar. Aanstaande maandag wordt het kabinet Rutte II beedigd en ik zie de bordesscène al voor me. De altijd lachende Mark Rutte en oud-Greenpeace-actievoerder... Diederik Maarten Samson met zijn gemaakte glimlachje. Heb je ze ook gezien afgelopen maandag bij Paul en Witteman? Ik vond ze zo op elkaar gaan lijken, qua lach, verdediging en argumentatie. Zo erg dat ik het duo Rutte-Samson maar Rumson ga noemen. De traditionele actieboosheid van Samson is inmiddels overgeslagen... naar de VVD-achterban en eigenlijk naar iedereen... met een middeninkomen of een hooginkomen. Die inkomensafhankelijke zorgpremie is natuurlijk een dwaas en ondoordacht plan. Jarenlang zijn we bezig geweest de marktwerking te introduceren... en verzekeraars te laten concurreren op zorgpremie... en het efficiënte regelen van de zorg. En dat wordt in één klap overboord gegooid. En dan wordt er vooral van middengroepen een veel hogere zorgpremie gevraagd. En dat is straf op werken en niet bepaald VVD. En dan het laatste. De maatregel levert helemaal niets op, dus hij is niet nodig. De VVD doet nog verwoede pogingen om het plan te verdedigen... maar ik heb nieuws voor Mark, of is het Marks. Deze dijk gaat het niet houden. Wat zijn de verdere plannen van Rumsel? Zondagopening opening van winkels is aan de gemeente. Goed nieuws, dat had al tien jaar geleden geregeld moeten zijn. Bonussen van bankiers mogen maximaal 20 zijn. Dat is leuk bedacht, maar volstrekt onhaalbaar. Wat willen we dan? Dat een bankier die 100.000 euro verdient en dezelfde bonus krijgt volgend jaar een vaste beloning van 200.000 euro krijgt... een missertje van Rumson. Het ontslagrecht wordt versoepeld. Eindelijk, 10 punten voor Rumson. En dan, 5% gehandicapten bij ondernemingen... met meer dan 25 medewerkers. Dat is leuk bedacht, idealistisch... maar dat moet natuurlijk niet wettelijk geregeld worden. Ik zit al te kijken welke medewerker ik met een hongbalknuppel zal bewerken... om het kwotum van 5% te halen. Dan verder, de productschappen worden afgeschaft... Weer tien punten voor Rumson. Een stukje ontpoldering van Nederland. Maar de Wiegespolder, daar begrijp ik echt niks van. Alsof je de Belgen echt blij maakt door Nederland onder water te zetten. Wat ik jammer vind, is dat er te weinig oog is... voor de financiering van wonen en bedrijfsleven. Als de hypotheekregels worden aangescherpt... is het moeilijker om een huis te kopen. En zo komt de woningmarkt nooit uit het slop. En als je banken dwingt om meer geld aan te houden... zullen die de komende jaren minder geld aan burgers en bedrijven uitlenen. En juist die beschikbaarheid van geld is de zuurstof van de economie. Conclusie: best een paar goede punten, maar je merkt dat het een gedwongen huwelijk is tussen VVD en PvdA. En juist gedwongen huwelijken worden in het regeerakkoord strafbaar. Al dus Peter Paul de Vries, de voormalige directeur van de VEB en in het huidige leven directeur van een beleggingsvehikel. Uh, ja, hier u kunt u. Dames en heren, u kunt de uh, kolen terugluisteren op onze website Hier Uw reactie op uh, twee punten die u aansnijdt. Laten we beginnen met de quotering, meneer Biesheuvel. Het uh, uh, staat in het gereerakkoord. In zes jaar wordt er een quota van 5% opgehouden voor bedrijven... voor het aannemen van arbeidsgehandicapten. Uh, als een bedrijf niet aan dat quote voldoet... volgt een boete van 5000 euro per werkplaats voor zo'n arbeidsgehandicapte. En uh, er komt een uitzondering op die quota voor bedrijven... die minder dan een 25 werknemers hebben. <lacht> Mooi, verplicht. Uh, je knuppelt zoals... Precies, zei. Even je werknemers in elkaar, je bent, uh, je bent klaar. Wat vindt u van die quota-regeling? Nou, laat ik beginnen te zeggen dat het MKB er dus niet echt door getroffen zal worden. Want er zitten gemiddeld 6-7 medewerkers, maar dat is een beetje een flauw antwoord eigenlijk. Ja. Maar ik ben niet voor quota. Ik geloof niet in quota. Het heeft eigenlijk nog nooit gewerkt. Ik vind wel een, een uitdaging om, om met dit onderwerp aan de gang te gaan. Ik heb al ook een, zeg maar bij het huidige demissionaire kabinet was neergelegd. Nou, kom maar op. Ik zet mijn schouders te rollen als uh, werkgever om te zorgen dat veel mensen met een artsbeperking aan het werk komen. Mm. Maar een quota, daar geloof ik niet in. Kijk, er zijn bedrijven. Ik heb zelf een bedrijf gehad in Roden waar ik ieder jaar zes maanden 50 mensen extra nodig had. Nou, dan ging ik naar de sociale werkplaats in ja, de buurt. Die mensen huurden ik in. Die waren hartstikke blij. Ja. Die konden, ik had er wel 20 procent of 25 procent. Ja. Maar een ander bedrijf, ja, die je dat toevallig niet kan hebben, verplichten. 5% procent, uh, mm -hmm. verplicht in dienst te nemen, ja, daar geloof ik helemaal niet in. Hoort dit thuis in de regierakkoord, meneer Smit? Nou, het is een verlegenheidsoplossing. Ik moet niet vergeten dat uh, er gaan harde maatregelen getroffen worden... waar het gaat om het wetwerken naar vermogen. Daar hebben we ons geweldig over opgewonden. Die mm -hmm. komt absoluut terug, De participatiewet heet die dan nu. Waarin mensen die een arbeidshandicap hebben of een beperking hebben... Uh, uh, in feite tegen hen gezegd worden, aan het werk. Uh, we gaan kijken wat je wel kan. Je wordt gekort op je uitkering. Als je niet aan het werk komt... Ja, het is, dan moet je ook zorgen dat er werk voor die mensen is. Mm -hmm. Alleen maar roepen... Uh, ga aan het werk en werk naar vermogen... zonder dat er aan de andere kant werk tegenover staat. En nou, zo'n kwotum... ik vind het een, uh, een verlegenheidsoplossing. Het mm -hmm. zou veel mooier zijn als het weer volstrekt normaal wordt... dat ook de ondernemer... en er zijn er gelukkig heel veel... en aan de ondernemers zijn heel veel mensen bereid... Ja. Om, dat het volstrekt normaal wordt... dat deze uh, mensen die wat, uh, wat meer aandacht nodig hebben... gewoon. Een volwaardige plek ja. op de arbeidsmarkt. Maar ja. nogmaals, moet, pas zit dan een regering kort moet je zeggen, dit moet je gewoon onderling het regelen. Dit moeten onderling gelegd worden. En in serre en Stichting van ja. de Arbeidsverband... vinden er ook gesprekken over plaats. Ik, ja. nogmaals, ik vind het een verlegenheidsoplossing. Hm. En uh, laat, uh, misschien kunnen sommige werkgevers laten zien... dat ze geen eens 5%, maar misschien wat meer procent kunnen... Ja, ja ik, ik was van werkgever, dus ik ja. ken dat. Maar ik ben ja. van de week nog bij burgemeester Hamming geweest. In Heusden. Huh? We kennen hem niet persoonlijk. Nou maar. ja, wat maar zei is een hij? hele goede burgemeester. En die, die heeft mij laten zien hoe het in de praktijk werkt. En ja. die organiseert dus continu ontmoetingen tussen ondernemers en mensen met een arbeidsbeperking, hmm. waar jongens, allerlei mensen. En wat blijkt? Groot deel, het is vaak onbekend maakt onbemind. Ja. En heel veel werkgevers, vooral die kleine bedrijven in de metaal bijvoorbeeld, hè, die zijn hard op zoek naar mensen. Ja. Die zijn wel blij, ze iemand tegenkomen. En die. Die heeft dan een matchmaking georganiseerd die continu. Ja. Uh, en wat blijkt, een groot deel van die mensen komt daardoor gewoon aan het werk, zonder allerlei moeilijke toestanden, zonder allerlei coaches en dat soort dingen. Het is gewoon elkaar met elkaar in contact komen. Kijk, ik vind het best dat je in een regeerkeurt ook ambities kunt afspreken. Hm. Ambities. En het is natuurlijk, uh, wat, wat dit te weinig... als je het echt doorleest, uh, dan, uh, dan staan er ongelooflijk harde teksten in. Over, over immigranten, over, over veiligheid. Ongelooflijk harde teksten, alsof we soms een crimineel land zijn. Ja, dat zijn teksten om de PVV op afstand te houden, denk ik. Uh, dus die teksten, dat, dat bevalt me niet. Dat je hier een ambitie had uitgesproken. Dat je als een fatsoenlijke maatschappij uh, zorgt dat iedereen zijn kansen krijgt. Ja. En dat er een, hier een belangrijke groep is... die anders ook het slachtoffer gaat worden van je, eigen, van, van je regeringsbeleid. Ja. En dat je als regeringspartijen een ambitie uitspreekt... om zoveel, voor die mensen dit en dit te doen. Nou, dat hadden ze moeten doen. Dat was... Een, taakstelling, een ja. soort taakstelling, maar ja. geen gedwongen oplossing. Geen gedwongen oplossing. Ja, over de waarjongers. u doet net aangeduid, in diezelfde paragraaf in het regeerakkoord staat, we schrappen de herbeoordeling voor de uh, uh, jongen die al zo'n uh, waarjong hebben, en verlaging van de uitkering voor de groep. Dus die blijven keurig netjes overeind gehouden. Dat is dan wel een maatregel waarmee je leven kunt. En dan dit. Nou, Boot heeft het net gezegd. Er staat harde tekst in. En er staan ook eh, misschien te veel afspraken en te weinig ambities. Hervormingen zijn het niet echt, zei Smit al. Ik denk dat we daarmee mooie, eh, zo mooi hebben samengevat. Nog één ding wil ik nog even teruggrijpen naar die kolom van de Vries. Eh, de beschikbaarheid van geld wordt minder. Hij noemt het de zuurstof van de economie. Er is ook een bankenparagraaf opgenomen. Ook eh, in het kader van, de, van werkgevers. Makkelijker bij financiering te kunnen komen. Denkt u dat die paragraaf wel gaat werken? In zoals hier nou, er nu staat. ja ik ben blij dat er in ieder geval wat over staat hè. Ja. daar heb ik ook een paar ook in de verkiezingstijd wat over gezegd kijk als je als klein bedrijf nu naar de bank gaat en je wil een lening onder de 250.000 euro ben je vrijwel kansloos ja uh, en dan wordt er wordt heel makkelijk gezegd nou ja u zit in de horeca dus we doen het niet of u zit in de detailhandel dus we doen het niet mijn punt is dat ik steeds zeg ja die bankiers maken het ook veel te moeilijk hè. Mm -hmm. uh, uh, met een hoop toezicht met een hoop regeltjes hè. we hebben net een rapport uitgebracht van KPMG dat de komende twee jaar weer 36 maatregelen over die bank... worden uitgestort door de AVM, de Nederlandse Bank. Ja. Allemaal niet verstandig. Bankenbelasting onverstandig. Want het uh, beperkt uh, de ruimte voor kredietverlening. En ik ben het helemaal met de Vries eens. is de olie en de raderen van de Nederlandse economie. Hm. Nou, Er staat in het regeerkort bijvoorbeeld iets over credits. Nou, Dat is een bank waar ik coach ben. He, dat is voor kleine leningen. En dat werkt heel simpel. Eerst de vent en dan de tent. Ja. Ja. Dat is een heel goed principe. Hm. We kijken eerst die ondernemers in de ogen. En uh, nou, dat zijn goede aanzetten. Ja. Ja. Maar, maar kijk, laten we, als Heel je, kort, want we hebben nog 30 ja, seconden. Kijk, banken, dat is een hele grote crisis bij banken. Ja. Als we banken gaan dwingen geld uit te lenen... banken moeten hun eigen huis op orde krijgen, helaas. En ze hebben veel te weinig eigen vermogen. En inderdaad is het weer een slechte tijde, dat moeten ze aansterken. Maar het is volstrekt onverantwoord om, dat, om daar de riemen los te laten. Juist, dank u wel. Arnold Boot, serlid door Jaap Smit van CNV. En die heeft niets meer kunnen zeggen in deze laatste seconde. Hartelijk dank voor uw komst. En Hans Biese van EpoB Nederland. Tot zover dit regeerakkoord. Samen thuis, samen dros. Yes, our path is harder. Maar het leidt naar een beter plek. Laten we samen werken to om de Amerikaanse mensen te werken. Amerika gaat naar de stembus. Ze weten echt alles over de Amerikanen. Ze weten welke partij is dat ingeschreven, of je een vuurwapen thuis hebt. Om elke stem wordt gevochten. De kiezer is koning. Er zijn bussen rond de corner die je daar en terug kunnen back. So dus wacht, doe niet te laat.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 Opium, de kunst- en cultuur-talkshow met Cornel Maas. Met vanavond, van welke kunst houdt studio sportpresentatrice Dione de Graaf? Het Willem Breuken collectief begint aan zijn allerlaatste tournée. Olga Zuiderhoek, weduwe van Willem Breuken, vertelt over zijn nalatenschap. Loes Luca treedt met ze op. Vanavond, half elf, bij de Avro, Nederland 2. Met wat voor reden u ook spaart, bij de ING staan we achter u. En supporten we het feit dat u spaart. Met extra rente bijvoorbeeld.